Ga te ver. Ik wil het anders. Ik wil het anders om me heen. En wil de wereld niet veranderen. Nou, dan doe ik het alleen. Ik kan die stem niet langer smoren. Die zit diep in. Geen geknoeten, ik wil geen leugen in mijn leven. Ik wil weer echte liefde geven. Ik laat mijn leven niet bepalen door verzonnen spookverhalen. Ik wil geen valse luft, profeten, geen gif gespoten in mijn eten. Ik wil geen pillen of injectie, geen beestwit of geen volle mens hoort goede doelen, ik wil gewoon mezelf weer voelen. Ik wil geen buis om naar te turen, ik ben het zat, die lege uren, Al die zinloze berichten, die mijn levenskracht ontrichten. Ik wil geen wereldvolle illusie, geen achterdocht en geen geluzie. Dat vuur mij aan de steen, Geen massen die me domineren, geen net om mij te controleren. Ik laat mij echt geen dansen praten. Ik hou mezelf alleen maar praten. Hier leest de dode op mijn lippen. Ik laat me door geen mens. Weergaande zielen, uitgeput van als maar rennen. Gelukkig kon ik hem nooit aan wennen. Ik kijk je rechtstreeks, rechtstreeks in ogen en, en voel voorzichtig mededogen. Ik voel me niet meer zo.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 Blijft hetzelfde. En je zijn, is dat hetzelfde als je ziel? Ja, of het je spirit is, of je geest, of je ziel, of je zijn. Ja, um, jij noemt het het zijn. Ik, ik vind dat mijn zijn. Ja. ja Oké. Okay, ja. ja. En. En. te vertalen als je essentie? Ja. Oké. Okay. Ja. Het zijn allemaal maar woorden. En ik denk ja. dat je. dat je. resoneert met wat jou. Um,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 Dat zijn de mensen die nog op aarde rondlopen, zeg maar. Die hebben ook nog de vorm van een, van een lichaam enzovoort. Um, ja, dat kan. Het hoeft niet. Mm -hmm. hoeft niet. Want het, het kan ook zo zijn dat...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 met foto's en toen had ik ook zijn foto neergelegd gewoon willekeurig en zij pakt mm -hmm. Sonja zij van pakt van der Linde de ja zij pakt die foto en, en zegt nou deze man die wil wat zeggen en bla bla, bla dus hij begon te praten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 uh, ja, speel er maar mee. <totstutters>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 akkoorden, wij laten weten waar ik nu sta I'm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 ...is zo mogelijk nog specialer, want dan komt Simone Awina. En zij heeft de laatste 800 kilometer van de wandeling gelopen naar Santiago... ...en heeft daar een mooi boek over geschreven, die overigens binnenkort wordt gelanceerd. Daar gaan Herman en ik toevallig naartoe en ook is daar tevens een cd-presentatie. Nou, ze is dus ook zangeres en ze heeft ook verschillende cd's gemaakt. Ja, vierde cd-presentatie is Simone. 27 februari. Ja, ja. ja. ik heb voor jou, ik ben binnenkort jarig. ik heb voor jou een CD gehad. Ik heb hem echt al in die twee weken 25 keer gedraaid. Ja, zo ook, zo ontzettend mooi. Ik ja. iedereen aanbevelen. Hij is, hij is on-Hollands mooi, ja. <laughs> Dat is niet, dus alle respect met alle ons, hoor, maar dit is Trouwens, Heert dit... Kimpen gaat de eerste exemplaar overhanden. Ja, dus dat is wel ja. leuk natuurlijk. Ja, ja. ja. Nou, kijk eruit, het is aanstaande zondag is de presentatie. Nou, wij hebben haar gezien in het rossi tokusje van de Santiago de Compostella-vereniging. En echt, mijn bek viel open en ik had meteen uh, uh, kippenvel over mijn rug. En dat was uh, dus de hele optreden gebleven. Ehm. Um...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 en jij mee is. Dan het wel met het NOS journaal. De nieuwe machthebbers in Tunesië hebben Saoedi-Arabië gevraagd om uitlevering van oud-president Ben Ali, die vluchtte een maand geleden na wekenlange massademonstraties naar Saoedi-Arabië. Justitie in Tunesië wil hem berechten. Ben Ali en zijn familie worden onder meer beschuldigd van grootschalige corruptie en het aanzetten tot moordpartijen. Ook wil Tunis weten wat er waar is van verhalen dat de 74-jarige Ben Ali in coma ligt. Ben Ali was 23 jaar in Tunesië aan de macht. Op de staatstelevisie zijn beelden uitgezonden van de enorme rijkdommen van Ben Ali en zijn familie. In Kluizen is onder meer voor miljoenen aan papiergeld gevonden. In verschillende steden in Libië is het ook vandaag weer tot felle botsingen gekomen tussen betogers en het leger. In Benghazi, de tweede stad van het land, opende politie en leger volgens ooggetuigen opnieuw het vuur op de demonstranten... die het vertrek eisen van kolonel Gaddafi, die 41 jaar aan de macht is. Betrouwbare informatie over de onrust in het land is er nauwelijks. EU-buitenlandcoördinator Ashton heeft er bij de Libische leiders op aangedrongen... een eind te maken aan het geweld tegen de bevolking. Bij de deelstaatverkiezing in Hamburg is de CDU van Angela Merkel gehalveerd. Volgens exit polls kreeg haar partij maar 20% van de stemmen, wat neerkomt op 27 zetels. De Sociaal-Democratische SPD is de grote winnaar en heeft met 63 zetels nu de absolute meerderheid in Hamburg. Het is voor het CDU de, het slechtste resultaat ooit in de deelstaat. De partij werd na tien jaar regeren in Hamburg afgerekend op plaatselijke thema's en op het mislukken van een coalitie met de Groenen. Toch werd er in Berlijn met veel belangstelling uitgekeken naar het resultaat in Hamburg, omdat er dit jaar nog zes deelstaatverkiezingen volgen. Het weer droog, met een koude matige oostwind. Vannacht wordt het min 2 in Zeeland en min.